11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, zegt dat Iran welkom is om de komende tijd mee te praten over de toekomst van Syrië. Teheran kan het verschil maken op weg naar vrede, zei Kerry. De Verenigde Staten hebben zich eerder met hand en tand verzet tegen de komst van Iran naar de Syrië-conferentie van vandaag in Montreux. Waarom de Amerikaanse houding is veranderd is niet duidelijk. Vrijdag praten de strijdende partijen in Syrië verder in Zwitserland. Premier Rutte heeft in Davos in Zwitserland... een gesprek gehad met de Iraanse president Rouhani. Rutte twitterde zelf een foto van die ontmoeting. Rutte heeft bij Iran aangedrongen... op een constructieve opstelling in zaken Syrië. En hij heeft ook zijn zorgen overgebracht... over de mensenrechten in Iran... De politie heeft een man aangehouden die achter de bedreigingen van burgemeester Abutaleb van Rotterdam zou zitten. De man van 32 zit op last van de rechter in een psychiatrische kliniek in Oost-Nederland. Gisteravond zou die vanuit die kliniek Abutaleb ernstig hebben bedreigd. Over de aard van die bedreigingen wil de politie niet zeggen. Het huis van Abutaleb werd afgelopen nacht bewaakt. Na oud-premier Timoshenko heeft ook de Oekraïnse oppositieleider Klitschko politieagenten opgeroepen om zich aan te sluiten bij de anti-regeringsdemonstranten. Timoshenko riep vanuit haar cel op tot een volksopstand tegen president Yanukovych. Klitschko en twee andere oppositieleiders hadden vanmiddag spoedoverleg met Janukovic. Aanleiding was de dood van een paar demonstranten. Maar het overleg heeft volgens Klitschko niets opgeleverd. De oppositie wil dat Janukovic binnen 24 uur aftreedt. Die heeft een ultimatum gesteld. De provincie Overijssel wil waterbedrijf Vitens dwingen om weer samen te werken met het Israëlische waterbedrijf Mekorot. Vitens zegde die samenwerking eind vorig jaar op omdat het Israëlische bedrijf onder vuur ligt door projecten in de Palestijnse gebieden. In de Statenvergadering werd een motie aangenomen voor een extra aandeelhoudersvergadering waarin samenwerking moet worden afgedwongen. In de motie staat dat een publiek bedrijf als Vitens, dat ook nog eens een leveringsmonopolie heeft, geen buitenlandse politiek kan bedrijven. Een dergelijke motie werd in provinciale staten van Gelderland verworpen. Ajax heeft in de Amsterdam Arena met 3-1 gewonnen van Feyenoord. En NEC heeft de halve eindstrijd van de KNVB-beker gehaald... door thuis met 1-0 te winnen van FC Utrecht. Overigens was er bij de wedstrijd Ajax-Feyenoord... zeker één Feyenoord-supporter met een stadionverbod. Dat blijkt uit opnames van de NOS. Officieel mochten er geen Feyenoord-supporters bij de wedstrijd zijn. Volgens supportersverenigingen waren er enkele honderden Feyenoorders. Het weer... Vanavond neerslag, die in het binnenland natte sneeuw kan zijn. De minima liggen iets boven nul. Morgen in het zuiden wat regen, het wordt 4 tot 6 graden. Vrijdag is het op de meeste plaatsen droog... maar in het zuiden kan het nog een beetje regenen. Het is dan 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Al besloten welk boek je wilt kopen met je boekenbon? Tip! Koop anti Glamour van Carice en Halina.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 In die tv-reclame van Alex met die volleybalsers die een time-out krijgen... zag ik een rendement van 66%. Ja, dat kan toch bijna niet in deze tijd? En hoe zou het dan met de kosten zitten? Goed punt. Het rendement van 66% is een optelsom van de afgelopen 5 jaar... van ons behoedzame profiel. Bij Alex vinden we dat beleggen voor de middellange en lange termijn is. Dus minimaal 3 tot 5 jaar. Daarom laten we u een rendement zien. En over de kosten kunnen we kort zijn. Die zijn er al van afgetrokken. Een netto-rendement dus. Natuurlijk zijn er altijd risico's. Het blijft ten slotte beleggen. De waarde van uw belegging kan fluctueren... en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bent u benieuwd naar al onze rendementen? Of heeft u nog andere vragen over vermogensbeheer van Alex? Bel ons gewoon even op 020-522-0696. Of kijk op alex.nl. Alex. Resultaat geldt. Waarom het snowboarders geworden? Uh, het plezier stond echt voorop.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Kunstenaars hebben een geintje uitgehaald... met het gigantische standbeeld van Nelson Mandela in Pretoria. In zijn rechteroor hebben ze een klein bronzen konijntje laten aanbrengen. Het dier is blijkbaar alleen te zien met een telelens... of een heel sterke verrekijker... Onze koning Willem-Alexander sloeg vandaag de eerste euromunten... met zijn eigen beeldenissen erop. En als ik hem was, dan zou ik mijn vers geslagen oren... eens onder de microscoop houden. Goedenavond, welkom in het Oog op Morgen. Sochi en Syrië, daar gaan we het onder meer over hebben. Sochi wordt omgevormd tot een bastion in aanloop naar de winterspelen. Wat trekken de Russen uit de kast om de boel te beveiligen tegen terroristen? En wat trekken de onderhandelaars in Zwitserland uit de kast om iets te maken van de Syrië-conferentie daar? Vandaag was dag één. We maken de balans op met correspondent Sander van Hoorn vanuit Damascus. Geert Mak en Thierry Baudet, twee mannen met een uitgesproken mening over de Europese integratie. Meningen die bepaald niet overeenkomen, maar toch stelden ze samen een bundel samen. Die heet Thuis in de Tijd, over het begrip thuis... en of we ons in dat grote Europa nog wel thuis voelen. En Quentin Tarantino, gevierd regisseur... wil zijn nieuwe film The Hateful Eight niet maken. Want zijn script is uitgelekt en staat nu op internet. Hoe erg dat is, is dat wel erg... horen we om vijf voor twaalf van collega-regisseur Martin Koolhoven. Eerst het nieuws van. Woensdag 22 januari. De speciale VN-gezant voor Syrië, Brahimi, kijkt tevreden terug op de eerste dag van de vredesconferentie in Montreux. We hebben some vrij duidelijke indications dat de partijen bereid zijn om te issues of van toegang tot people. mensen, bevrijding van gevangenen en lokale ceasefires. Zekerheid is er absoluut niet, zei Brahimi. Maar de partijen zijn in ieder geval niet weggelopen. Terwijl Amerika in de gesprekken geen blad voor de mond nam. man nation and a hostage. Het Syrische regime kaatste de bal direct terug door te zeggen dat landen die bezorgd zijn over de humanitaire situatie in Syrië moeten stoppen met het steunen van de oppositie. En zo ging de Syrische minister van buitenlandse zaken nog even door, ook toen zijn spreektijd lang voorbij was. To be... Can you just wrap up in just one or two minutes? Just... No, I can't promise you. I must finish my But then, sir, speech. So yourself, you live in New York, I live in Syria. I have the right to give the Syrian version here in this forum. Hoeveel tijd de Syrische minister ook nam, minister Timmermans hoorde niets nieuws. Uh, daar krijg je nog meer grijze haren van dan ik al heb. Geen enkele opening. Alleen maar uh, iedereen die tegen het regime is uh, beschuldigen van terrorisme. Ja, en Dan naar het eigen land, daar ging het over het proces tegen kickboxer Badr Hari. Die was de schrik van Amsterdam, zegt het openbaar ministerie. Wel beschouwd heeft het gedrag van Badr Hari in het Amsterdamse uitgaansleven... de afgelopen jaren een sterk terroriserend karakter gehad. En volgens het OM kun je dat, zeker met de voorbeeldfunctie van Badr Hari, niet maken. Wat voor een wereldkampioen ben je nu helemaal... als je eenmaal buiten de ring een dergelijk spoor van mishandelingen trekt... door het Amsterdamse uitgaansleven? Badder Hari staat onder meer terecht voor de mishandeling van zakenman Koen Everink op een feest in de Amsterdam Arena. Everink zegt dat hij door Hari in de vernieling is geslagen. En in mijn herinnering zie ik dus die vuist op mij afkomen en de blik van Badder herinner ik mij als een grimas. Morgen dan krijgt de advocaat van de kickboxer het woord, maar hij kan niet nalaten nu vast te zeggen wat hij van de zaak vindt. Er is één feit waarbij een eenvoudige mishandeling heeft plaatsgevonden. En de andere feiten, daar vinden wij allemaal dat meneer Hari moet worden vrijgesproken. Groot nieuws dan uit de motorwereld. Zo'n 100 leden van de motoclub Satudara stappen over naar de nieuwe club No Surrender. De motorclubs zijn allebei omgeven met schimmigheid. En deze transfer is dat ook. Ja, ja dat is niet zoveel bijzonders. Dat is gewoon je ding doen. En daar de ondersteuning niet goed te vinden wat je graag wil. Wat is dan je ding doen? Wat doe je dan? Een, een, een toertochtje maken op zondagochtend? Nou, dat doen we vrij genoeg, ja. Dat klopt. Okay, maar wat, wat is dan je ding doen? Om de kerk. Je wordt niet goed ondersteund in het ding wat je Rond, doet. Wat is rondje om de kerk is dat. Oh, dat is het rondje om de kerk? Ja, rondje om de kerk. Ja, rondje om de kerk. Volgens misdaadjournalist John van der Heuvel... is de overstap zeer ongebruikelijk in de motorwereld... omdat veel leden in verband worden gebracht met misdaad. En in die wereld blijf je elkaar trouw. Toch kan iedereen volgens hem lid worden van No Surrender. Antillianen, eh, Turken, Marokkanen, eh, woonwagenbewoners... eigenlijk alles en iedereen is welkom bij No Surrender. Je hoeft zelfs niet eens een motorrijwijs te hebben. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en ook nieuws vandaag waren de aanhoudende protesten in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Vandaag kregen de Oekraïnse demonstranten de oppositie nog meer reden om daarmee door te gaan. Drie van hen zijn om het leven gekomen bij geweld vandaag. We hebben contact nu met historicus Stef Heining, die woont in Kiev. Meneer Heining, goedenavond. Goedenavond. Ja, drie doden, was het inderdaad olie op het vuur voor de demonstranten? Ja, dat is inderdaad precies de juiste beeldspraak. Dat nieuws werd vanmorgen vroeg bekend... En uh, de gevolgen waren in de loop van de dag uh, vrij goed te zien op straat. Uh, ik heb zelf gehoord, uh, vlakbij het uh, politiecordon, over een uur of één of twee, uh, hoe een hele boze meneer. Uh, ...tegen de politieman riep uh, dat uh, de dood van deze jongens zou worden gebroken... ...wanneer de politiediensten niet uh, voor vanavond uh, naar het volk, zoals hij zei, uh, zouden overlopen. En hoe is de situatie vanavond dan? Vanavond op dit moment, uh, het gaat gewoon door. Uh, ik heb hier beelden, live beelden uh, op televisie... ...waaruit blijkt dat uh, grote hoeveelheden rubberbanden in de hens staan... Uh, de, een van de barricades uh, vlak voor de neus van de politieeenheden. En dat ziet er uh, behoorlijk, ja, ik heb iemand horen zeggen apocalyptisch ziet het eruit. Ja, dat is precies het goede woord. Ja, ja, het gaat gewoon door, uh, het, het rammen op, op alles wat van ijzer is, dat gaat ook gewoon door. Ja, het zijn heftige beelden die we inderdaad uh, vanuit Kiev te zien krijgen. Het staat eigenlijk wel vast dat de, de betogers door de politie zijn doodgeschoten? Ja hoor, dat, uh, er loopt officieel nog wel uh, bij het Openbaar Ministerie een onderzoek. Maar eh, er is wel eh, vast komen te staan dat de in ieder geval twee eh, mannen eh, door geweervuur om het leven zijn gekomen. Maar de, Russische, of de Oekraïnse autoriteiten eh, die maken daar wel bij de aantekening dat ze nog steeds graag willen onderzoeken wat nou precies de oorzaak is. En dat past helemaal in het plaatje van eh, de tactiek van regeringszijde om zoveel mogelijk verwarring te stichten. Ja, verwarring aan de ene kant. Aan de andere kant wordt er ook wel gepraat hè, met uh, de oppositie. We zagen uh, onder meer die oud bokser, die oppositieleider Vitali Klitschko ja. voorbij komen. Ja. Die ging aan tafel zitten met president Janukovic. Waar gaat het ja. dan over? Nou, het ging over met name twee dingen. Uh, het uh, intrekken, dat is een eis. Uh, een hele belangrijke eis. Maar niet de enige. Het intrekken van uh, de uh, zogenaamde schandaalwetten van uh, 16 januari jongensleden. Uh, ...omstreden omdat deze wetten uh, de dictatuur en dus politiestaat in Oekraïne uh, zouden uh, doen vestigen. Uh, dat is één eis, maar er zijn nog veel meer eisen. Ja. En um, een andere eis is ook het aftreden van uh, de regering. Um, en daarop heeft, uh, hebben regeringsvertegenwoordigers uh, bij de gesprekken gezegd... dat uh, uh, ...met een merkwaardig understatement dat daar... Uh, over moest worden nagedacht. Ja. Maar het is dus zeker dat dat niet gaat gebeuren. Wat verwacht u voor vannacht, even kort? Ik vermoed dat het rustig blijft... maar dat is gebaseerd op een intuïtie. Hm. Dus het kan alle kanten op. Um, ja, het is, er wordt gevreesd... voor een grootschalige aanval... waarbij het onafhankelijkheidsplein... wordt ontruimd. Wat zeker niet te hopen want zou zijn... want daar vallen, zouden zeer veel gewonden... en misschien zelfs ook opnieuw doden bij vallen. Dank u wel voor nu, Stef Heijn okay. vanuit okay. Kiev. Oké. Okay. Dag. De kant vanmorgen nu, Femke Wolthuis. Vergeet alle diëten en ook alle voedingsadviezen. De verwarming lager zetten, het is heel simpel, maar dat helpt ook al om af te vallen. Dat zeggen onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Maastricht in het Nederlands Dagblad. Die onderzoekers ontdekten dat mensen meer bruin vet krijgen wanneer ze lang in de kou zitten. Dat bruine vet dat kan zelf warmte produceren en is minder schadelijk dan het gewone witte vet. Als u dus in de kou wilt gaan zitten om een slanke lijn te krijgen... dan is er één troost, een schrale weliswaar... maar de lage temperatuur die wendt. Althans, dat beweren de onderzoekers. De Bengaalse overheid heeft nog geen enkele inspecteur extra aangesteld om de textielfabrieken in het land te controleren op veiligheid. In Trouw een interview met minister Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze vindt het gebrek aan voortgang teleurstellend en ze maakt zich er zorgen over. Na het instorten van het naai-atelier Rana Plaza vorig jaar april beloofde Bangladesh het aantal arbeidsinspecteurs te verhogen en Nederland stelde daar geld voor beschikbaar. Binnen twintig jaar is er een middel om de ziekte van Alzheimer te voorkomen. Dat zegt hoogleraar celbiologie Gerald de Haan in het AD. Volgens de Haan komen momenteel allerlei ontwikkelingen samen... die een remedie dichterbij brengen. Zoals genen die de eiwitklontering in de hersenen... Dat is een belangrijke veroorzaker van de ziekte, kunnen vertragen. En dan in de Telegraaf. Nederlandse supporters in Sochi zouden zich voor hun eigen veiligheid... moeten laten registreren bij de Nederlandse ambassade in Moskou. Dat adviseert het Nederlandse het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo kunnen ze tijdens de Olympische Spelen worden bereikt... met updates over de veiligheidssituatie... zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. De Volkskrant opent met het bericht dat de elektronica-zaken Dixon's, Mycom en iCenter hun klanten volgen door het wifi- of bluetooth-signaal van hun mobiele telefoon te onderscheppen. Het gebeurt in alle 160 zaken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zien hoe vaak iemand een zaak bezoekt en ook wordt gekeken hoe druk het is op straat en dan kan worden bepaald welk deel van het winkelend publiek een vestiging bezoekt. Dit overzicht, Femke, had je eigenlijk met uh, krulletters moeten schrijven. Want morgen is ja. de dag van het handschrift. Ja. Trouw meldt dat het schrijven met hand en pen ernstig wordt bedreigd. Wie schrijft, onthoudt de tekst beter. Dus dan hadden we het nog een keer kunnen doen, maar dan uit ons hoofd. Dat zeggen voorstanders in ieder geval. Aan de andere kant moet je voor type weer gebruik maken van je fijne motoriek. En zo is overal wel weer wat voor te zeggen. Trouw vermeldt dit overigens in drukletters. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen There's Australisch, Amerikaanse zanger, muzikant John Butler... maar nog twee anderen, dan krijg je John Butler Trio en Only One. Je hoort het al in het nieuwsoverzicht. In Montreux begon vandaag de internationale conferentie over Syrië... uiterst moeizaam. Dat was ook eigenlijk wel de verwachting. In Damascus is NOS-correspondent Sander van Hoorn. Sander, wordt die conferentie in Syrië ook gevolgd? Ja, op grote schaal. En dat verbaasde me eigenlijk wel. Ik zette vanmorgen de televisie aan, de Syrische televisie... in de veronderstelling dat ik de uh, Syrische minister... van Buitenlandse Zaken natuurlijk uitgebreid zou zien. Maar uh, op dat moment was Ban Ki-moon, werd live uitgezonden. Uh, en daarna werd de oppositie ook live uitgezonden. Ik, ik moet eerlijk zeggen, dat was op een van de zenders wel komisch... om te zien dat daarnaast het beeldje werd gezet... van een uh, demonstratie voor de regering. Die was ook aan de gang in Montreux En dat geluid dat overstemde af en toe het geluid van de, de oppositie. Maar eh, vervolgens ging ik in de auto zitten, zetten we de radio aan... en daar was het allemaal kraakhelder te horen, het geluid van de oppositie. En, en het leeft ook bij de mensen, dat merk je. Bedoel, mensen zitten in hun auto naar de radio te luisteren. We zijn een aantal cafés binnen geweest en eh, daar stond de televisie aan. Dus ja, het leeft. J Jij hebt dus flink wat kunnen zien ervan. Uh, wat is jouw indruk van wat er gaande is in Zwitserland? dat uh, ja, het is een loopgrave oorlog. En uh, dat dat op zo'n eerste dag naar buiten komt... dat was te verwachten, hooguit dat je de intensiteit waarmee dat gebeurde... Ik, ik had verwacht dat het wat diplomatieker ging allemaal. En het uh, moment van de dag was natuurlijk uh, de aanvaring... tussen uh, Walid Moalem de uh, Syrische minister van Buitenlandse Zaken... en Ban Ki-moon. Uh, het duurde allemaal veel te lang bang, uh, die zei er wat van. En, en de uh, Syrische minister die zei feintjes... ja, u komt uit New York, de oppositie die komt ook allemaal van buiten. Ik ben in deze zaal de enige die uit Syrië komt. Mag ik alsjeblieft mijn speech afmaken? Nou ja, dat, dat zette die toon wel een beetje van... van... Partijen die echt heel erg ver uit elkaar staan en die na vandaag uh, geen pad dichterbij zijn gekomen. En de VN en uh, de andere landen die daar aanwezig waren, waaronder Nederland. Die hopen dat het een begin is van een proces waarbij ze dan uiteindelijk wat nader tot elkaar komen. Ze zien elkaar uh, sowieso alweer vrijdag. Want er wordt er verder gesproken, iets verderop, in Geneve. Nou, dat, dat al... is nog maar de vraag, Herman. Want ja? uh, ze zien elkaar vrijdag. Uh, Lakter Brahimi, de speciale VN-gezant, die, die zei daarover dat hij vrijdag met ze gaat praten. Maar dat het nog maar helemaal de vraag is. Of ze uh, samen in één kamer zitten, uh, zover is het dus nog niet eens. Je hebt kans dat ze uh, dus eerst de Syrische regering met Brahimi praat... vervolgens de oppositie, dat er een soort pendeldiplomatie ontstaat. Dus ja, heel teleurstellend eigenlijk allemaal. Je schetste al eh, wat van de kant van de Syrische regering werd eh, gezegd. Hè, ze, de oppositie zijn mensen uit het buitenland. Eh, alle andere mensen komen ook niet uit Syrië. Wat hebben jullie eigenlijk te zeggen over ons land? Is dat ook de strategie van Assad in Zwitserland? Dat lijkt wel zo. Plus nog een hele andere strategie uh, erbij. Uh, ik ben de gekozen president. Ik denk er niet aan om op te stappen. En wat dat betreft uh, kan dat voor ons ook geen gesprekspunt zijn in, uh, de, uh, in Zwitserland. Uh, en moet er eigenlijk alleen maar gepraat worden over de bestrijding van het terrorisme. Nou ja, dat wordt dan de oppositie bedoeld. Die oppositie die kijkt er dus weer heel anders uh, tegenaan. Gesteund door de Amerikanen. Die nogmaals vandaag ook weer hebben gezegd... Er kan in een uh, tijdelijke regering met volledige bevoegdheden... kan er geen plaats zijn voor Assad. Ja, dat, dat is uh, het grote uh, hangijzer natuurlijk tijdens deze conferentie. Daar beginnen ze vanaf vrijdag over te praten. En dat gaat nog heel, heel erg lang duren voordat ze het daarover eens zijn. Ik zie eigenlijk eerlijk gezegd niet hoe ze het erover eens kunnen worden. En dat betekent dat de verwachting vandaag ook al een beetje werd bijgesteld. Verschillende mensen, onder andere John Kerry en Ban Ki-moon... die zeiden, ja, misschien moeten we ook maar eens gaan denken... over uh, uh, toewerken naar staakt het vuren, naar humanitaire corridors. Het was ook iets wat iedereen zei van... laat de strijdende partijen zich dan inspannen... om dat humanitaire leed wat zo groot is, om dat te verlichten. Ja, het was allemaal het management van verwachtingen. Uh, temperen van verwachtingen vooral. Betekent dat dat de bescheiden verwachtingen die er al waren nog verder worden teruggeschroefd? Dat lijkt er wel op. Want, um, dus even los van die standpunten die zo ver uit elkaar liggen... die uh, loopgraven die uh, uh, bijna onverenigbaar lijken... wordt deze conferentie natuurlijk geplaagd door nog wat andere problemen. Uh, een grote afwezige vandaag was Iran, om maar eens wat te noemen. Toch niet de minste speler in de regio en ook in het conflict in Syrië... een belangrijke steunpilaar voor de regering. Maar uh, nog iets anders, he? stel dat je inderdaad gaat praten over... Uh, humanitaire corridors over uh, staakt het vuren op een bepaalde plaats... dan zul je dat moeten doen met een groep die iets op de grond te vertellen heeft. Nou, dat geldt niet voor de SNC die uh, namens de oppositie aan het onderhandelen is. Uh, dan zou je eerder zaken moeten doen met uh, al qaeda achtige groepen... met uh, Al-Nusra Front bijvoorbeeld. Maar ja, die zijn er allemaal ook weer niet bij in Genève. Dus... Ja, nou ja goed, het wordt een litanie natuurlijk... van allemaal uh, problemen die je op weg naar een akkoord kunt uh, opsommen. Dat snappen ze in uh, Genève, ook in Zwitserland. En dus proberen ze erop te hameren. Het, we moeten het hebben van die kleine stapjes. We hebben nu die partijen uh, rond de tafel gekregen. Ze hebben naar elkaar geluisterd zonder elkaar de hersens in te slaan. Laten we daarop voortproberen te bouwen. Dat zijn de mensen die daar aan tafel zitten. De mensen om wie het gaat, de Syrische bevolking. Jij bent vandaag in, uh, in de hoofdstad Damascus uh, op pad geweest. Heb jij het idee dat ze daar iets verwachten van de conferentie in Zwitserland? Of, of, uh, of het naar nou de ene kant of de andere kant uitgaat? Of hopen ze alleen maar dat er een eind komt aan de oorlog? Nou, nee, ze verwachten er niks van, maar dan stiekem toch weer wel. Kijk, de, de, de bizarre situatie is dat het in Damascus heel erg rustig is. Als ik mensen zou interviewen in uh, Aleppo, ik noem maar eens wat, dan zou het een hele andere situatie zijn, want dan zou je continu bang moeten zijn dat je een uh, vat met explosieven op je kop zou krijgen. Maar zelfs hier in Damascus kun je geen interview voeren zonder dat je op de achtergrond doffe dreunen van explosies hoort. Die oorlog, met andere woorden, is nooit ver weg. En mensen, ik denk aan beide kanten van de Syrische scheidslijn, die willen vooral dat dat afgelopen is. Er is niemand die niet uh, iemand kent die gevlucht is... of iemand kent die gedood is of uh, dat direct in de familie heeft meegemaakt. Mensen willen gewoon weer terug naar een normaal leven. En je ziet dat er toch een soort van hoop ontstaat. Van, ja, ik bedoel Met die kleine stapjes, met die partijen die nu eindelijk rond de tafel zitten. Misschien gaat het gebeuren. Tegen weten, beter weten in dus die hoop... En ja, daarin zie ik ook eigenlijk het grootste gevaar van, van, nou ja, niet dat vredesmoment, maar dat vredesproces wat ze dus nu al in gang hopen te zetten. Dat er toch verwachtingen ontstaan en dat er dus toch hoop ontstaat. En die hoop die kan omslaan in teleurstelling op het moment dat gebeurt wat iedereen verwacht, namelijk dat het inderdaad mislukt. En ja, teleurstelling, dat, dat kan eigenlijk alleen maar negatief uitpakken in een oorlogssituatie. Nou hadden we hier de afgelopen dagen in het nieuws de martelfoto's die uit Syrië zouden zijn gekomen. Die beoordeeld zijn door een panel van deskundigen als echt zijn aangeduid. Het zouden gevangenen zijn uit de cellen van, van Assad. Die bevolking die jij spreekt, spelen die foto's voor hen nog enige rol of krijgen ze het niet eens te zien? Nou, aan de regeringskant van uh, Syrië krijg je die niet te zien. Dat wil zeggen, ik heb redelijk veel televisie gekeken... ook uh, de afgelopen tijd redelijk veel naar de radio geluisterd... in de auto op weg naar het noorden. En uh, ik, heb er, ik heb er geen woord over gehoord. En Zelfs al zou uh, dat te zien zijn geweest... Uh, en aan de oppositiekant is het natuurlijk wel te zien... Hè, want die kijken allemaal naar Al Arabiya, al, al Jazeera... en daar zijn die foto's wel op te zien geweest... Het, het zal de standpunten niet veranderen. Ik bedoel, het is nauwelijks nieuws dat er gemarteld wordt... in de gevangenissen van Assad. Dat is één van de redenen waarom die hele revolutie begonnen is natuurlijk. In Derra, drie jaar geleden, bijna drie jaar geleden... wat jongens die wat teksten op een muur spuiten... en vervolgens ongenadig hard werden aangepakt... Nou, Vast op zijn minst een van de redenen van de opstand in uh, Syrië. Dus dat is voor niemand een geheim. Uh, maar no, ook daar geldt weer dat mensen een keuze hebben moeten maken: tussen of de oppositie of de regering. Uh, die keuze hebben ze gemaakt en daar zullen ze door die foto's niet op terugkomen. Dankjewel. Sander van Hoorn vanuit de hoofdstad van Syrië, Damascus.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 Heart Prophet, he's old. As long as he does whatever he's told, I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So Diana La en Age. De spanning die loopt op richting de Olympische Winterspelen. En helaas is het niet alleen sportieve spanning. Islamitische militanten dreigen met, zoals dat heet, cadeautjes in Sochi. Ofwel aanslagen. De Russen zijn nu op zoek naar vrouwelijke terroristen. De Amerikanen die zijn er duidelijk niet gerust op. Want president Obama heeft gebeld met president Poetin. En hij heeft Amerikaanse oorlogsschepen en vliegtuigen aangeboden. Hoe gaan de Russen ervoor zorgen dat Sochi straks een veilige plek is? Daarover praat ik zo meteen met journalist Arnold van Brugge. Eerst naar correspondent David-Jan Godfoy, die sprak ik eerder vanavond. Hij was net aangekomen in Sochi en ik vroeg hem wat hij merkt van de veiligheidsmaatregelen. Nou, heel veel. Uh, op het moment dat je aankomt op het vliegveld... Uh, er staat daar ontzettend veel politie. Er is een, een, hele, uh, een hele groep Kozakken aangetrokken, zelfs een paar honderd om de veiligheid mee te helpen in, in, in goede orde te houden. En op elke straathoek uh, zijn controles, auto's worden tegengehouden, mensen worden tegengehouden. Dus er is heel erg veel uh, gedaan aan, aan veiligheidsmaatregelen. Nou was er dus zo'n video te zien met moslimmilitanten. Uh, de Russen zijn op zoek naar een zwarte weduwe. Zo'n zo vrouw die haar uh, man verloren heeft bij de strijd in de Caucasus. Die aanslagen zouden willen plegen in Sochi. Hoe zenuwachtig worden de Russen nog van zulke berichten? Nou, ze worden natuurlijk heel erg zenuwachtig van mogelijke aanslagen. Want het is niet voor niks dat dit soort oproepen gedaan en dit soort opsporingen worden gedaan. Uh, we herinneren ons natuurlijk de recente aanslagen in, in Bogelkrad... waar 34 mensen bij, bij omgekomen zijn in december en eerder ook uh, vorig jaar. En de afgelopen tien jaar zijn er ontzettend veel aanslagen geweest. Juist ook door vrouwelijke uh, zelfmoordterroristen, uh, ja, terroristen als je ze zo noemen mag... Uh, die uh, de, vele tientallen, zo niet honderden mensen levens op, uh, op hun geweten hebben. Dus ja, van dit soort berichten worden de Russen heel erg zenuwachtig. Nu hebben we uh, president Obama, die president Poetin uh, hulp aanbiedt bij uh, het bestrijden van terreur. Zit, zitten de Russen op zo'n aanbod te wachten? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. En ik denk ook niet dat het grote gevaar ligt in aanslagen. ...of door de lucht of uh, over de zee. En als dat zelfs mocht gebeuren... ...dan uh, kunnen de Russen dat heel goed zelf afdenken. Het staat hier in, in de bergen rond Sochi... ...zal het vol met lucht afweergeschud geschud in, in de zee... ...in de Zwarte Zee, uh, hier vlakbij Sochi... Uh, het ...wordt gepatrouilleerd door marineschepen. Dus dat kunnen ze wel aan. Die hulp hebben ze van de Amerikanen niet nodig. De grote angst is echt voor aanslagen... Uh, door zelf, uh, voor zelfmoordaanslagen door terroristen in Sochi of daarbuiten. Dat kan natuurlijk ook. Het hoeft niet per se in Sochi te gebeuren. Daar is de veiligheid, uh, ik zou niet zeggen, gegarandeerd. Maar de maatregelen zijn wel heel erg streng... zou zomaar ergens anders in Moskou of in Rusland ook kunnen gebeuren. Oké, okay, succes de komende dagen, David-Jan, in uh, Sochi... waar, uh, ik begrijp, het niet echt winterweer is, hè? Nee, het is hier een uh, fijne 9, 10 graden. Het regent... Uh, ik kom vanuit Moskou waar het 20 graden vriest uh, en had dus een dikke jas en een botmis op, maar dat is hier echt niet nodig was ja, Jan, van was dat eerder vanavond. Hier in de studio, journalist Arnold van Brugge van de Sochi Project. Goedenavond. Goedenavond. De Sochi Project, uh, leg uit wat dat ook alweer is. Samen met fotograaf Rob Hornstra heb ik eigenlijk de afgelopen vijf jaar de regio rondom Olympisch Sochi bestreken en gedocumenteerd. Dus niet alleen Sochi zelf, die de, de badplaats zeg maar. Maar ook Abkhazie, het kleine landje wat ten zuiden van Sochi ligt, direct aan de grens. En aan de andere kant van de bergen de noord -Caukses. Dus dat zijn nou ja, die beruchte republieken als Tsjetsjenië, Dagestan... Kabardine, Balkarië en nou ja, een hele zooi nog meer... Die, waar weinig mensen van gehoord hebben. En wat is er uit die reis gekomen? Um, we hebben eigenlijk over de afgelopen jaren een, een, een website bijgehouden. Het is een crowdfunded project, dus donateurs hebben ons gesteund. Elk jaar hebben we daar boeken over uitgebracht, over al die verschillende regio's. En wat er nu gepresenteerd wordt is een, een, het grote eindboek. Dat heet een Atlas of War and Tourism in the Caucasus. En um, een rondreizende tentoonstelling. Ik kom net terug uit Chicago waar we... Even niet een hebben geopend. En in Antwerpen is er nu één te zien. Je hebt dus goed in de gaten kunnen houden hoe de Russen toewerken. naar deze Olympische Winterspelen. die ook heel belangrijk zijn voor hen. Er is een gigantisch bedrag. 30, 40 miljard euro. dat soort bedragen worden genoemd. Hoeveel, hoeveel daarvan gaat naar de beveiliging in Sochi? Uh, er wordt een, ik heb net ge, ge, gelezen dat de schattingen weer een beetje omhoog zijn gegaan. Naar 3 miljard dollar. Dus dat zal dan ja, iets meer dan 2 miljard euro zijn inderdaad. Uh, de totale spelen die worden nu geschat op 50, 60 miljard dollar. Dus dat zal dan boven de 40 miljard euro, uh, euro liggen. Dus het is daar nog een relatief klein deel van, maar wel... Uh, ruim het dubbele al van wat er bijvoorbeeld in Vancouver... aan, uh, aan veiligheidsmaatregelen werd genomen. Bij de vorige spelen. ja. ja, ja. Heb je enig idee hoeveel mensen er betrokken zijn... bij uh, de beveiliging van Sochi? Ja, dat is gigantisch. Je ziet ook aan, het, aan, aan de manier... van de maatregelen, hoe die genomen zijn... dat de FSB, de lokale veiligheidsdienst in Rusland... de vrije hand heeft gekregen... om, om, om dit te organiseren. Uh, dus los van dat er een, uh, uh, een... troepenmacht in de bergen zit van... ik heb uh, uh, getallen gehoord... tussen de 40 en 80.000 uh, mensen. Uh, dus het zijn... Uh, uh, Bewakers van de grenzen, dat zijn militairen in de bergen. Over de bergen zelfs. Er is een veiligheidszone van 100 kilometer langs de kust. en 40 kilometer berginwaarts ingesteld. Uh, waar al die militairen patriëren... en waar eigenlijk alle beweging geregistreerd zou moeten zijn. Dus dat is al, al één ding. Dan zijn er inderdaad nog, zoals uh, jullie Korsbem net zei... Uh, uh, de onderzeeboten, de marineschepen, de helikopters, de drones, uh, de vliegtuigen die er overheen gaan. Er zijn heel veel elektrische maatregelen of elektronische maatregelen genomen. Er is zelfs sprake van een soort elektronisch gordijn wat zich door de bergen heen zou begeven en wat zeg maar, alle beweging zou detecteren. Zodat daar niet mensen vanuit de Noord-Kaukses bijvoorbeeld doorheen zouden kunnen kruipen of lopen over de berg heen. Ja, een, een, een gigantische operatie. Nu zijn ze op zoek naar een paar zwarte weduwen. Hun beeldenis wordt uitgedeeld op straat. De dreiging uh, is wel reëel. Ja... Ja, dat is natuurlijk de, de ellende met dit soort maatregelen allemaal... die zijn allemaal vooral gericht op high-tech. Uh, inderdaad, uh, een paar weken geleden was er sprake van... dat een aanslag over de lucht zou komen, zei de Russische Veiligheidsdienst. Dat daar opeens uh, rekening mee zou worden gehouden. Dat hele uh, veiligheidsregime, dat hele stringente... waarin alle communicatie wordt gecontroleerd... en waarin al die beweging wordt gecontroleerd... dat is pas een kleine maand in werking in Sochi. Moeten we dat zien als, als, als wat, wat de, de NRC uh, ja. aflasten praktijken op ja. ons heeft uitgestort? Zoals een, een Russische onderzoeksjournalist zei... dit is echt prism van de NRC... Dus, maar dan op steroïden. Dus Dit, dit, dit heet SORM, dat is de Russische versie van Prism... en dat is inderdaad alle, alle mogelijke communicatieverkeer... kan daarmee worden afgeluisterd. Uh, dat, ja, dat kun je zo extreem mogelijk zien als het, uh, als, als het kan. Dat schijnt dus inderdaad veel heftiger te zijn dan, dan Prism. Maar goed, als je dus voordat het veiligheidsregime uh, van kracht gaat... Uh, gewoon de stad binnenwandelt en daar binnenkomt... en dan gaan nachttreinen naar de noord dus er gaan bussen en genoeg uh, auto's en taxis... dan kun je natuurlijk daaronder die, uh, die bewaking uh, uh, onder, onder doorschieten. Zeg maar. Je kan al prima een paar maanden of misschien al een paar jaar zelfs... in een appartementje daar zitten en rustig uh, afwachten. Een soort stille cel daar al een tijd zitten. Ja, zeker. Ja, dat, dat, dat, dat zie je bij de vorige zelfmoordaanslagen ook. Dat, dat uh, de zelfmoordterroristen, uh, zeg maar, of de, de vrouwen die zich hebben opgeblazen... Uh, dat die al maandenlang in Moskou daartoe worden voorbereid... Uh, bij die voorgaande aanslagen. De maatregelen zijn dus enorm. Eigenlijk niet te vergelijken met de vorige winterspelen. komen niet eens in de buurt. Wat merkt de bevolking in de regio daarvan? Toevallig heb ik gisteren bijvoorbeeld met een, uh, een goede vriend van ons in Sochi gesproken. En die is echt, je ziet op straat permanent die patrouilles. Uh, zoals David Jan Godfraat het net ook uh, beschreef. Permanent die patrouilles langstrekken. Dat zijn ook kozakken uh, gekleed in traditionele kledij. Dat is ook een redelijk merkwaardige verschijning. Dat opeens op die straten van die traditionele kozakken... Uh, 19 eeuwse uh, outfits uh, voorbij uh, denderen. Uh, mensen zijn ook heel bang. In Sochi is nog nooit een terreuraanslag geweest. Het is tot nu toe een heel kalme zomerse een plaats, uh, een plaats waar mensen in Rusland met heel veel nostalgie aan denken, uh, toerisme en da daar asjeerde mee. Terreur was toen voorbehouden aan de grote steden Moskou, Petersburg, Volgograd inderdaad en natuurlijk de Noord-Kaukses. Uh, dus mensen zijn daar best wel geschokt door. En ja, ik denk dat de stemming naar de korst zei net al die ze zelf, uh, niet, niet echt heel goed is als het permanent zo'n militair regime uh, heerst. Kom je daar als uh, Chechen met een paspoort, als je dat kan zien in je Dat weet ik eigenlijk niet, Ko kun je er nog binnen? Het staat inderdaad in je, in je paspoort dat je daar uh, in ieder geval geboren bent of achter okay. bent. Mag je dan Sochi nog in? Je mag er wel in, maar ik denk dat je echt elke hoek van de straat wordt, wordt opgepakt. Wat bijvoorbeeld gebeurd is... Uh, de afgelopen jaren zijn natuurlijk die Olympische Spelen gebouwd. En dat is met voor een groot deel gebeurd door migrantarbeiders. Dat zijn dus mensen uit de Islamitische Centraal-Azië... Uh, Aziatische Republieken, ook uit de noord -Kaukses. De afgelopen maanden is er dus een heel structurele opruiming gehouden... van al die mensen die keihard hebben lopen werken aan die Spelen. Die zijn dus keihard uh, de regio Ja, Dat zijn risicogroepen, natuurlijk. Dat zouden mensen kunnen zijn die tot die in staat zouden uh, kunnen zijn. Uh, dus op zo'n manier wordt het wel redelijk uh, opgeruimd, zeg maar, uh, op een heel lullige manier. Uh, tegelijkertijd, inderdaad, zijn er in Noord-Kauksus berichten uitgegaan, ook van de overheid, waarin gezegd wordt dat elk verkeer naar Sochi wordt afgeraden. Uh, ook vanwege deze dreiging natuurlijk. Mag jij eigenlijk Sochi nog binnen? Nee, helaas. Nee, we hebben vijf jaar daar gewerkt en misschien ook vanwege ons werk in de Noord-Kauksus, waar dus echt al een, een eeuwenoud conflict voortgaat, uh, voortduurt. Uh, en de koppeling die we steeds maakten tussen die Noordkauks en Sochi... dat werd Rusland te veel. Dus in juli hebben we gehoord uh, dat we geen visie meer krijgen. Dus we mogen zelf er niet bij zijn, helaas. Op iets te veel tenen uh, gestaan. Ga je wel kijken naar uh, de winterspelen? Ja, Sochi? en ik ben vooral heel erg benieuwd naar de openingsceremonie. Want het wordt gewoon dit, dit, zijn, dit is het prestige project van Poetin, deze spelen. En die openingsceremonie, dat wordt natuurlijk... Ja, ik ben heel benieuwd. Het wordt georganiseerd door een vriend van hem. De directeur van uh, nou ja, Nederland 1, Rusland 1, zeg maar. Uh, een, een, een, een goede propagandist in, uh, in de oude zin. Van het woord. Dus ik ben benieuwd hoe hij Rusland gaat presenteren in, dat, in die openingsceremonie. Het wordt een heel spektakel, denk ik. Oké, okay, dankjewel Arnold van Brugge van de Sochi Project nog te zien in Chicago en iets dichterbij in Antwerpen. The lilies will have grown by the time you come home. Oh From Brazil, please come home before the flowers have been and gone. We'll be waiting and loving you still. May the sun shine down on you. Dive into the blue May all your days be sublime And as the sun goes down And the starry night surrounds May you dream White lilies Of Salvador You love the people The music and the wine When your hair hangs down And you sing some Irish song May you dream white lilies sometime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 White lilies sometime May you dream White lilies sometime Luca Bloom and Salvador Twee behoorlijk verschillende mannen komen bij elkaar. En wat gebeurt er dan? Ze stellen samen een boek samen. Thuis in de tijd heet het. Het is een pamflet over tradities en het gevoel van thuis. Goedenavond, eh, oud-NRC-communist Thierry Baudet hier in de studio. Dankjewel. En aan de telefoon, Geert Mak, journalist en auteur van onder andere Hoe God verdween uit Jorward en in Europa. Goedenavond. Goedenavond. In. Eh, de eerste zin van jullie gezamenlijke voorwoord staat het woord tegen Polen. Waarom zijn jullie tegen Polen, Um, nou, ik denk dat in ieder geval in de beeldvorming dat het geval is. Kijk, Geert-Max staat toch bekend als uh, uh, de Europeaan van het Eerste Uur. Iemand die ook uh, de multiculturele samenleving heeft verdedigd. En ja, een beetje links progressief zou zijn. En ik ben meer de euroscepticus die het nationale verhaal predikt... en wel eens als rechts of conservatief wordt neergezet. Dus ik denk dat wij in ieder geval de beeldvorming als tegenpolen worden gezien. En daarom vonden we het ook zo spannend om, om samen aan dit boek te gaan zitten... en te kijken waar we... Nou ja, ook verschillend denken, maar ook waar we elkaar kunnen vinden. Ja, er, ervaar jij, uh, Geert het mak, ook uh, Thierry echt als een tegenpol? Nou ja... Ik, uh, uh, vraag, vraag, vraag aan Geert. Oh, sorry. <laughs> ja, wel, ja, wel enigszins. Maar ik heb hem altijd, uh, Thierry, met veel interesse gelezen. Uh, ook omdat ik het altijd, uh, ondanks uh, alle verschillen van mening... het heel belangrijk vind dat er een goed, degelijk... conservatief geluid in Nederland weer ontstaat. Je wilt ook graag wel een... Ja, uh, en, en het is ook goed als er een, een serieus debat plaatsvindt en een serieuze opponent is. En uh, ik had een keer een lezing gehouden over het belang eigenlijk van plaats in Europa, in die Europese ruimte. En toen stuurde Thierry mij tot mijn verrassing een mail: zo in de trant van: ja, we verschillen wel, maar eigenlijk draaien we toch om dezelfde hete aardappel heen. Is het niet? Moeten wij niet eens praten? Nou, zo is het begonnen. Ja. En zo is dit boek ontstaan. Veel van de ja, essays of bijdragen die erin staan... want die zijn van jullie en van vijf andere auteurs... die gaan over het begrip thuis. Je, je voelt je ergens thuis, op een plek, op een plaats... hoe groot of klein die ook is, maar ook over ontheemdheid... Uh, ook over veiligheid, zelfs, over architectuur. Maar dat thuis, uh, Thierry, dat staat wel centraal. Hè? Ja, dus wat wij eigenlijk allebei constateren, dat is in, dat in de naoorlogsgeschiedenis in Nederland, maar ook in West-Europa in het algemeen uh, niet zoveel aandacht was voor het uh, thema worteling, thuis, gemeenschap. Wat delen wij met elkaar? Het ging sterk over economie, handel drijven, geld verdienen. En over de opbouw van de verzorgingsstaat, waarin eigenlijk een heel abstract idee van burgerschap centraal staat. Hè. Iedereen heeft aanspraak op bepaalde rechten. Iedereen is welkom, kan hier komen enzovoort. En sinds zo'n beetje 2001, de opkomst van Pim Fortuyn en nog een aantal andere ontwikkelingen, zien wij dat het thema worteling thuis steeds belangrijker op de agenda komt te staan. Terwijl dat naar onze smaak onvoldoende wordt gezien door de politieke partijen, maar ook door het publieke debat meer in het algemeen. Ja, en thuis is dan uh, geborgenheid, een plek waar jij bent met de jouwe. Ja, maar goed, dat kan natuurlijk heel open zijn. Um, dat, dat kan ook een plek zijn waar nieuwkomers van harte welkom zijn. Dat kan ook een plek zijn waar je vanuit je de, de hele wereld bereist. Of, of virtueel of in het echt. Maar toch dat dat speelt. Dat dat voor heel veel mensen een steeds belangrijker thema wordt. Dat valt volgens ons niet te ontkennen. Hm. Heb jij dat ook, uh, Geert, dat, dat het uh, een zoektocht is naar geborgenheid in dat grote Europa? Waar jullie dan misschien wel andere antwoorden op hebben? Zo, dat is een, een, een, naar mijn gevoel is het Europese project met alle goede bedoelingen uit balans geraakt. Uh, zoals uh, Van Rompuy notabene ooit een keer benadrukt heeft, Europa is ruimte, ontplooiing, dat betekent van alles en nog wat, maar... Het, de tegenkant is er ook. Dat is, zit ook in een mens. Dat je je ergens veilig moet voelen. En, en, en dat kan op allerlei plekken zijn. Uh, en dat zie je ook in de politiek. Uh, het, het, uh, altijd is de essentie van politiek uiteindelijk het lokale. Heel gek. Een goede politicus moet altijd terug naar ja, een café, een raar zaaltje... waar die mensen ruikt en kan voelen. En dat van dat fysieke is het Europese project... Enorm afgedwaald. En ik denk dat dat een van de diepere achtergronden is. waarom mensen, uh, ja, allerlei uh, populistische partijen en, en, en nationale bewegingen omhelzen. omdat ze zich verdwaald voelen en eenzaam voelen in dat project. En ik denk ook dat dat. Dat je dat terrein niet alleen aan die partijen en bewegingen moet overlaten. Dat we een breder debat moeten beginnen. Ja, een debat ook over, dus in jullie boek, wat thuis is. Veel mensen weten vooral wat niet te benoemen, wat ze niet vinden dat, dat thuis hoort. Maar Thierry, wat is thuis dan voor jou? Dat begrip, wat, wat, hoe zou je dat omschrijven? Um, nou uh, ja, ik denk, ik denk dat je. Uh, in het begin, je hebt gelijk met je observatie dat uh, thuis, uh, dat schrijft ook Jan-Willem Duivendak, een van onze co-auteurs. Thuis is eigenlijk een, een, een stille emotie, een stomme emotie. Het is eigenlijk iets dat er dat vanzelfsprekend of er is. En als het er niet is, dan is het ontzettend moeilijk om te benoemen wat het dan wel is. Kijk, ik heb natuurlijk mijn kleine thuis. Uh, mijn eigen huis, mijn, mijn, mijn familie, mijn omgeving enzovoorts. Maar dat grotere maatschappelijke thuis, ja, daarin is wel het een en ander aan de hand. En in ieder geval merk ik bij mezelf, ook om even in te gaan op wat, wat Geert Mak net zei... over de Europese Unie, dat ik heel weinig het gevoel heb... dat ik samen met iemand in Bulgarije en in Zuid-Italië... Uh, onderdeel uitmaak van één politiek project. Ik denk dat daarin in elk geval heel veel verbondenheid mist... Ja, jij, die, die indruk komt uit jouw uh, stuk ook op. En ook in dit boek zoekt het veel meer in de, uh, de natiestaat. Dus uh, het, het land Nederland bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat, uh, he, dat de nazistaat het meest werkbare verband is... waarin wij ons politiek kunnen organiseren. Niet omdat ik nationale gedachten als een soort heilig doel op zich zie... of het, het, het, het, het genetische Nederlanderschap of wat dan ook... maar omdat ik denk dat Europa gewoon te groot is. Dat het een stap te veel is uh, en, en die nazi-staten ons, ons beste houvast bieden. Ja, Geert, daar heb jij natuurlijk wel een antwoord op... want jullie zijn elkaar tegen Polen. Nou, in, in, die zin, in die zin wel. We discussiëren daar ook al veel over. Ik denk inderdaad dat de uh, uh, nazi-staat... Uh, en, en voor een deel achterhaald is. Ik moet ook zeggen, de, de staat is echt wel heel succesvol om mensen te binden, hoor. Een gevoel van solidariteit te geven. En dat is heel belangrijk. Dat hoort bij dat thuisgevoel. Alleen de werkelijkheid van laat ik zeggen, niet alleen de politiek maar ook van allerlei andere machten is internationaal en is supranationaal. Wij leven, of we dat nou leuk vinden of niet, voor een groot deel in al, al in een Europese context, met of zonder Europese Unie. Denk maar aan de financiële sector of aan het milieubeleid, de energiepolitiek. dat zijn allemaal dingen die. die al lang op, op een bovennationaal niveau uh, geregeld worden. met of zonder ons. Dus je kunt. we kunnen, al, al zou je willen. Uh, maar voor een deel teruggaan naar de nazistaat. Het hele idee van soevereiniteit. dat daarbij hoort, dat je daar macht hebt in die nazistaat... ja. Die soevereiniteit van een land als Nederland... en trouwens ook van een land als Duitsland en Frankrijk... is nog maar zeer betrekkelijk. Ja. Wij hebben steeds meer te maken met andere machten... die je toch op een of andere manier in de klauw moet zien te krijgen. Ja, Dus de, de macht terughalen uit Brussel, dat, uh, dat is misschien niet de oplossing... maar toch is uh, de onvrede over het alsmaar uitdijende Europa... en uh, ons, we voelen onszelf niet meer herkenbaar daarin. Ja, dat is dus dat is, is ook het grote probleem waar deze... Ook over gaan ...en waarvan ik denk, waar dit maar een aanzetje toe is... ...maar waar alom over gediscussieerd en gepraat moet worden... ...hoe gaan wij verder? Want het Europese project knapt anders. Dat, daar zit veel te veel uh, uh, spanning in. Dat gaat gewoon niet goed. En je voelt wel, ik reis nogal wat rond op dit moment... ...dat overal die sfeer hangt. Nu, we moeten op een andere manier met elkaar gaan praten. Zelfs het filmfestival in Rotterdam... ...dat ademt al helemaal die toon van... ...hé, hey, dit gaat zo niet verder... We moeten samen voort, op welke manier dan ook... en dat, dat, daar moeten we een vorm voor zien te vinden... Uh, uh, jullie hebben samen dit boek gemaakt. Thuis in de Tijd. Uh, Baudet, het is een aanzet tot een discussie. Uh, die voeren jullie enigszins natuurlijk via dit boek. Maar wie moet die discussie gaan voeren? Uh, nou ja, wij hopen eigenlijk uh, meerdere, veel mensen te inspireren. Uh, wat wij proberen te doen. He, ik, ik zou hier ook nog weer de dingen die Geert Mak net zei. Zou ik ook weer allerlei dingen op terug kunnen zeggen. Doe dat zou ik nu niet doen. Maar het doen we wel in het boek trouwens. Maar uh, ik denk dat uh, wat, waar de discussie een beetje is, is vastgelopen. Dat is in uh, dat beide partijen. Bij de kampen in dit, dit debat. zeg maar De nationalisten en de eurofielen. Elkaar niet meer uh, van repliek dienen. Elkaar niet meer op, opzoeken. En uh, ik denk dat er op heel veel punten gemeenschappelijke analyses bestaan. Dat het nu niet goed gaat met de Europese Unie. Dat we op een andere manier moeten gaan zoeken naar manieren om samen te werken. Maar uh, nou ja, dat, dat vervolgens niet geluisterd wordt naar elkaars oplossingen. En dat is wat we proberen aan te reiken. Dat moet, uh, dat, dat moet gaan gebeuren met dit boek. Thuis in de tijd van Geert Mak en Thierry Baudet. Heer. Dank u wel. Ik zeg er nog bij. Morgen tussen 9 en 10 zijn jullie beide te gast ook bij VPRO Buitenland. Dank u wel voor de uitnodiging. Het is 5 voor 12. Filmregisseur Quentin Tarantino. U kent hem. Hij is zo boos dat zijn script voor The Hateful Eight is uitgelekt... dat hij heeft besloten om zijn nieuwe project stop te zetten. Aan de telefoon filmregisseur Martin Koolhoven. Goedenavond. Goedenavond. Dat is heftig zeg. Is het zo belangrijk dat zo'n script super ultra geheim moet blijven? Nou, het is, het is vooral, denk ik, dat hij heel, dat dat heel teleurgesteld is uh, dat, het, dat het heeft kunnen gebeuren. Hij heeft het dan blijkbaar aan zes mensen gegeven en dan gaat het dan waarschijnlijk naar agenten En op de een of andere manier uh, lag toen, uh, op, is het toen op straat uh, komen liggen. En dat, uh, ja, daar is hij dan boos over, dat snap ik op zich wel. Maar dan trekt hij meteen de stekker eruit? Ja, dat, uh, die soep die zal niet zo heet uh, gegeten worden als hij opgediend wordt. Hij zal hem gewoon maken, is, dan, uh, als dat wel zo is, dan denk ik dat hij dat gewoon al van plan was. Ik geloof niet dat hij, dat dit nou de reden is dat hij uh, dat, hij, uh, uh, dat hij die film niet gaat maken of voorlopig niet gaat maken. Dus er zit er zit meer achter dan een simpele uh, lek en uh, daarna zeg, Ja, ik nee, doen. maar hij zegt nu ook van ja, misschien ga ik het dan eerst uitgeven in, uh, uh, in, in boekvorm. Dus dat hij het uh, gewoon eerst publiceert en dat hij het dan over een jaar of vijf gaat doen of zo... Uh, ja, dat, als dat zo is, dan denk ik dat hij dat al van plan was. Want dat zoiets heeft hij trouwens al eerder al ooit gezegd... Uh, dat hij dat wel eigenlijk wilde doen met, uh, met scenario's. Dus, ja. dus ik, ik geloof niet dat dat, dat, dat, dat dat zomaar een idee is wat nu opstaat. Een soort PR-stuntjes, dat wij het ook vanavond hebben over de hateful eight alvast. voor een jaar, ja, konden, een jaar voor die film die gemaakt wordt. Ja. Ja. Ja. Ja. Is dat ook iets waar jij je uh, mee bezighoudt in de, in de aanloop naar uh, film maken? Alvast even de boel uh, opkloppen? Nou ja, je, je doet soms wel dingetjes om in, als het uitkomt om in het nieuws uh, te komen. Als je op het moment dat je bijvoorbeeld uh, op het punt staat een belangrijke visier binnen te halen... Dan, dan, dan kan het zijn dat je dan bijvoorbeeld wat nieuws dropt. Dat kan. Nou ah ja, en, dit, ja. en dit, dit past daar precies in eigenlijk? Bijvoorbeeld, ja, ja. Ik geloof niet dat het helemaal zo is als, uh, als het nu in het nieuws uh, is gekomen. In ieder geval, ik denk dat er meer dan op is. Ah ja, het moet een western worden. Ik, ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd al veel zin in als ik dit voor als hij maar gaat maken nou. Ja, dat vind ik ook. Kijk, uh, iedere uh, Kijk, Hij heeft die vorige westen die was succesvol. En als je er nu weer een maakt, die is weer succesvol. Dat is alleen maar goed voor, uh, voor het, voor het En uh, daar, daar ben ik dol op. Nou, misschien dan. Over een jaar. Dankjewel, Martin Kolhoven. Oké. Okay. De eet hate van Quentin Tarantino. Dit was het Oog. Pieter van der Wielen gaat hier verder op Radio 1. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen. Vrijdagnacht om 12 uur. Bonita Avenue. Het hoorspel. Tot nu toe 20 doden en talloze gewonden, grote verwoestingen, totale ontreddering. Heel je buurt staat in de fik. Het, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Naar de besteller van Peter Buwalda. Niet Linda. Vrijdagnacht om 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn naam is Wessel van Alphen. Huurt u IT-pro's in? Pas dan op met de VAR, naheffingen en andere valkuilen. Kies voor de risicoloze oplossing, zelfstandig zonder VAR. it staffing. Good thinking. it Onderdeel van de Stavinggroep. Hanskele! Oh nee, nog steeds die kneupele plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Hanskele! Nee. Kan Albert Heijn nou echt niks beters verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hamster! Ja, nu ben ik het zat. We nemen gewoon omslag. Ja, gaan we lekker bij Wakker Dier werken. Hamsters laten de plofkip liever lopen. Jij ook? Kijk op wakkerdier.nl Ook u kunt nu 7% rente per jaar realiseren. op